Mark Visser met het NOS-journaal. In Frankrijk is sprake van een etnische zuivering, zo stelt een manifest in het dagblad Le Parisien. In een pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan onder moslim dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer doden eist. Het stuk is ondertekend door 300 prominente Fransen... onder wie de rechtse oud-president Sarkozy en de linkse oud-premier Valls...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 Volgens getuigen had een man gedreigd dat die politieagenten iets wilden aandoen. Een zoektocht naar de man leverde niets op. Volgens de Franse politie was er geen sprake van terreurdreiging. De politie heeft iemand aangehouden die mogelijk betrokken was... bij de aanrijding van een gehandicapte in Stamper Schat. De invalide man uit Dinterloord werd vanochtend vroeg zwaar gewond op straat gevonden. De daden gingen vandoor, maar de politie kon hem aanhouden dankzij een tip. Over zijn identiteit en de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. Bij een winkel op het station van Alkmaar is een man ervan doorgegaan met een mobiel pinauto Agenten waren er gistermiddag snel bij, zagen de man vlakbij het station lopen. Hij werd aangehouden en het apparaat werd in beslag genomen. Wat de man ermee van plan was, is niet bekend. Het weer. Steeds meer bewolking, vooral in het oosten en zuidoosten. En vanavond ook kans op een bui met onweer, hagel en windstoten. En het is zo'n 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.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 CFM Lunch, dit is niet helemaal. Het nee. is uh, het geweldige programma CFM Sport Live. Dat we hebben van 1 tot 5. Vandaag waarschijnlijk een beetje later vanwege Luik-Bastenaken-Luik. Waar overigens op dit moment nog niet al te veel gebeurt. We hebben een overvol programma. Natuurlijk HFC, HFC Zaterdag, Telstar, HFC Zondag, Zandvoort... Joop met basketbal, golf, Keluik. en het is de dag van de bekerfinale. Die begint vanavond om 6 uur in de Kuip. En we zijn geregeld in Rotterdam om daar de sfeer te proeven. Maar exclusief voor ZFM Sportlife... hebben we na de eerste muziek een exclusief interview met Max Verstappen. Ja, uh, en dan moet ik altijd nog eventjes het uh, muziekje nog eventjes, uh, erbij hebben. Want dat had ik dus even niet uh, <laughs> paraat. Sorry eh, niet, maar... Uh, namens Jaap uh, Koper uh, en uh, ook namens Martijn Prinsen. Hartelijk welkom bij ZFM Sport Live. Hier is hij. Lekker begin van ZFM Sport Live op deze zondagmiddag. Met nog een beetje mooi weer, maar geniet ervan. Want het is de laatste dag. Morgen gaat de temperatuur fors naar beneden. En dat is natuurlijk jammer. Lekkere muziek van Roxy Music, Same Old Scene. We gaan beginnen met het eerste item. Deze week was Max Verstappen in Zandvoort. En dat heeft te maken met 20 en 21 mei. Want dan zijn de Max Verstappen dagen. En daar komen bijvoorbeeld ook, Ricciardo. Nou, daar was een...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 Opgereden, volgens mij ook één dag in de Renault, 2 liter. En um, ja, gewoon de hele combinatie van het circuit um, ja, samen met uh, hoe uitdagend het circuit zelf is, uh, ja, maakt het gewoon heel bijzonder. En um, ik denk als je met heel veel andere coureurs spreekt, is het zeker één van, één van de favorieten. In Nederland zijn er plannen voor een Formule 1 race. Is het mooi als deze race hier op Zandvoort gaat plaatsvinden? Verstappen zegt daar het volgende over. Het zou natuurlijk heel mooi zijn uh, als er een Grand Prix zou komen hier. Um, ik denk sowieso als, als Nederlander we met zoveel fans ja, naast het circuit uh, om dan ja, zoveel mensen hier, hier naartoe te laten komen. Um, ja, het zou heel bijzonder zijn. En ik denk um, ja, het circuit zijn, uh, ik denk dat er niet heel veel aangepast hoeft te worden.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 ja, vooral de uitloopstroken zijn niet heel veel en natuurlijk om daar dan de limiet op te zoeken, dat, uh, dat is wel iets moeilijker dan de andere bochten. Geen ze de namen niet eens. Joh. Wil je hem nog een keer even dat zijn we over. En we Ja, ja, ja. Ja, heel ja. goed ja. Ja, ja. De, de meest uitdagende bocht uh, is denk ik de Masters bocht voor mij. En vooral omdat de uitloopstroken natuurlijk niet, niet heel veel zijn, maar dat maakt het natuurlijk een stuk lastiger om dan uh, de limiet op te zoeken. Wat een, wat een heerlijk interview met die Max Verstappen. En tot zover het gesprek wat het Circuit Zandvoort heeft gehad met Max Verstappen. Juist. Ja, dat was hem dus. Heerlijk, ja. Ontzettend leuk. Dat ja, is dus een beetje huisvlijt. Uh, uh, ja, ja, dat maakt niet uit. Het is fantastisch dat we het hebben, toch? Ja, ja. Daar zijn we CFM Zandvoort voor. U luistert naar ZFM Sport Live. En Martijn Prinsen is naast me gaan zitten. Martijn, heel eventjes over die uh, belangrijke wedstrijd die Telstra speelde afgelopen vrijdag. Wat kan je me ervan vertellen? Vond je hem heel belangrijk? Nou ja, het gaat wie er het eerst thuis of uitspeelt. Daar ja, het het, het, uh, dat ben ik met je eens. Uh, ik was wel eens met Mike Snoei. Uh, om, om mijn verhaal uit te leggen. Uh, hij zegt, van, er kan altijd twee kanten op. Hè? Hij zegt, ook al begin je uit. En je krijgt gewoon daar 4-0 op je broek. Ja, dan heeft hij thuis ook weinig zin meer. Ja, dat is zo. Dus, uh, en helemaal, die, die twee teams die kennen elkaar echt uh, vanavond tot hoort. Dus uh, ik denk dat het thuis... Uh, uh, ...beginnen voor Telstra helemaal niet zo slecht is. Nee, als je het zo bekijkt, heb je laat, gelijk. Laat, laat, laat, uh, laat er thuis gewoon met... Uh, ...ik noem wat, uh, 2-0, 3-0 misschien... Uh, ...vol erop gaan en uh, in die, in die eerste overwinning pakken. En dan uh, is het aan de Graafschap om er thuis een antwoord op te hebben. De ploegen zijn volledig aan elkaar gewaagd, hè? Uh, ja, wat ik alleen uh, wel vind... ...is dat er bij de Graafschap... ...een vier, vijftal spelers uh, echt met... ...erificie lopen... En die maken toch wel het verschil. Dat zag je nu ook weer. Uh, die uh, die uh, Tissue Dali. Yeah. Wat een voetballer. Ja, die goed, hè? Er lopen natuurlijk vier jongens met een, met een Telster verleden. Wat het ook nog eens extra leuk maakt. Maar um, uh, ja, afgelopen vrijdag... Uh, uh, ik denk dat we tot de conclusie mogen komen... dat Telstra uh, in ieder geval niet bang hoeft te zijn voor de gang. Want het had net zo goed andersom kunnen zijn. Absoluut. We hebben kansjes gehad. Nova, oh mijn ja, hemel. Ja, ja, een platje natuurlijk. Een platje, uh, afgekeurd. Ja. Uh, afgekeurd goal. Ja, nee, uh, uh, ik, uh, we moeten natuurlijk nog een wedstrijdje. Hè? En uh, wat wel belangrijk, denk ik, is dat uh, Twan van Huizen is geblesseerd. Ja. Aan zijn riep, En ik hoop dat dat meevalt. En anders voor mij apart een, een zootje, zootje uh, spuiten erin. Dan gaan we die banaan. Maar je, je weet wel, van huis is zo belangrijk. Hè? Is goed, hè? Ja. ja. Wat is de volgende wedstrijd? Wanneer en hoe laat? Cambuur, thuis, dus in Velzen Zuid. Aanstaande zaterdag om een kwart voor acht. En waarom nu op zaterdag? Omdat ze die hele laatste speelronde uh, gelijkertijd willen afwerken. En daarnaast is natuurlijk vrijdagavond. Uh, of oh, vrijdag is Koningsdag. Dus die, uh, die wedstrijd is een, een dag verplaatst. Het is ook geen makkie, hè? Kan weer. Nee, die strijden ook nog. Hè, voor, ja, de, om, om, om, voor deelname naar de Playoffs. Ja. Dus je, ja, <laughs> je, je hebt nog een, een lekker laatste potje uh, voor de boeg. Aan de andere kant is het natuurlijk wel lekker, hè? Ik bedoel, want dan blijf je in die flow zitten. Op het moment dat je nu tegen een elftal ja. zo spelen wat gewoon klaar is. Ja, dat heeft geen zin. Nee, blijf daar maar gewoon uh, volgeconcentreerd. Uh, in, ja. Je, dat vond ik wel goed voor Mike Snoeien afgelopen vrijdag. Hij heeft niemand gespaard, ook niet de jongens die, die, die, die op scherp stonden. Volle bak. En hij had dat daar gewoon vol. Dat is denk ik de enige manier waarop je eventueel zou kunnen stunten. Jij Want een... stunten is wel gewoon de goede omschrijving, toch? Maar het is al stunten natuurlijk als je de eerste ronde vrij bent. Als je zo goed gespeeld hebt de hele competitie. Is dat is onvoorstelbaar. Ook. Dat denk ik ook. Wat zijn jouw verwachtingen? Mijn verwachtingen. Um, ja, hoop en verwachtingen zijn misschien een beetje anders. Uh, ik hoop dat uh, Telstar uh, de eerste thuiswedstrijd gewoon goed doet. En ook met een overwinning aan de haal gaat. Maar ik denk dat de graafschap al zo gelouterd is... dat dat een heel moeilijk verhaal gaat worden. Ja. En, uh, het is uh, een ja. halve erevisieploeg, hè? Het is een hele zware tegenstander. Ja. ja. En uh, uit doen ze het eigenlijk ook de laatste paar weken Beter, best aardig. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk een fase gehad waarin dat niet ging. Maar trainer Henk de Jong daar, die, die, die heeft het uh, aardig op de rit. En, uh, ja, er zit een bepaalde, bepaalde drive in die ploeg. Uh, wat Telstar ook heeft. Alleen denk ik dat als we de poppetjes 1 op 1 gaan bekijken. Dat de graafschap net eventjes wat verder is. Dan de Witte Leeuwen. Voetbal in Haarlem heeft een belangrijke rol gespeeld. Bij uh, de promotie van Telstar de, Daardoor is er meer publiek gekomen. Is nu aanstaande zaterdag tegen Kampuur. Die achterbak alweer helemaal veranderd. Of wachten ze daarmee tot die... Uh... Volgens mij mag hij uh, uh, nog niet in gebruik genomen worden. Nee. En mag dat pas... Tijdens uh, die wedstrijd tegen uh, de graafschap. Maar dat houdt in dat er uh, ja, komende, komende zaterdag. Uh, dik 3000 man. alsnog nog gewoon naar binnen kan. Hoor. En ik zeg volle bak. En als die extra tribune erbij is, hoeveel dan? Dan voor mij is dat voor 1200 man. Dus dan zit je zeg, op 4200 man. Mooi, hè? Ja, ja dan wordt het gezellig. Uh... Het is geweldig dat de voetballerij hier in de, in de regio ja. omhoog gaat. En het is uh, de eerste wedstrijd wordt gespeeld op Hemelvaartsdag. Ja. Om, om half drie. Nou, ja. Ik, ik kan geen betere reden verzinnen om, uh, om naar om, Tamperscheidend om te gaan. Om niet te gaan. Nee, ja, dus het wordt knokken voor kaartjes. Ja, het gaat al heel hard wat ik heb begrepen heb. Mike Snoei, Antonie Korea, uh, voorzitter uh, iedereen. Van harte gefeliciteerd met dit al geweldige succes. just, you know, give you a little situation, listen, listen, you see the get hot every time I come through, when I step up on the spot, make the place sizzle like a summertime cookout, proud for the best chick, yes, I'm Let's on the lookout, dance. so banging shorty like a belly dancer with it, smell good, pretty skin, so gangster with it, no chicks, only diamonds under my sleeve, give me the number, but make sure you holler before I know you, you leave, like me. I, know you like me. I know you do, I know you do, do. that's why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 Keep it Let's keep it friendly You have to play fair, yeah, I to play fair. See yeah. I don't care But I know she ain't gonna want a share mm. Don't you wish your girlfriend was hot like me oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me, like me. Don't you Don't you baby Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big Don't you? Okay, I see how it's going down. Don't you? you? Seems like shorty wants a little menage to pop off or something. Let's go.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 Nou, daar zit er natuurlijk nog een wat autosport gerelateerd onderwerpje aan de, dit uh, nummer. Want uh, Nicole Schertzinger, de dame van de Pussycat Dolls... die heeft ooit nog eens een stormachtige romance gehad... met Formule 1 coureur Lewis Hamilton. Dat uh, zeg ik er dan maar bij. En dat heeft ook uh, te maken met uh, het uh, teken van uh, die Jumbo-race dagen. Want dan is die brug ook weer gemaakt in ieder geval. Ja, maar voor, voordat we die brug gaan leggen... Uh, uh, ik vind ja. alles best, jongens. Dus, uh, <laughs> we zijn vanmiddag uh, bij liefst zeven wedstrijden. VSV Coping Boys. United Davos Schoten. Bloemendaal Wijk aan Zee. Allianz tegen VVH Velzerbroek. RCH Onze Gazelle, Geel-Wit Kismet. En BSM HBC. Een middag dus vol met voetbal ja. lokaal. Ja. Maar we zijn ook bij Luik Bastenaken Luik, waar op dit moment nog helemaal niets gebeurt. We gaan praten over golf. Dat is ook hartstikke leuk. Maar we gaan ook luisteren. Naar Bernard van Oranje. En dan ja. hebben we het over racen. Ja, ja, want ook Bernard ontkwam niet aan een interview. We staan nog steeds bij de binnenkant van de Tarzanbocht. Als ik naar achteren kijk, is er een, ja, een aardige tent opgetrokken. Nou, de tent is misschien wel oneerbiedig gezegd met Bernard van Oranje. Dat is een, een keuze geweest om het wat... Uh, ...anders in te steken als het gaat om gasten ontvangen of wat dan ook? Ja, eigenlijk uh, okay. hebben we eigenlijk vorig jaar al een aanzet gemaakt... ...om als eventlocatie natuurlijk een aantal meetingrooms goed te maken... ...een hele mooie presentatiefaciliteiten, een nieuw restaurant met burnies... Uh, en, uh, nou, dat zijn, uh, en dit is dan eigenlijk gewoon ja, zeg maar de master-ruimte uh, met 600 vierkante meter, 300 vierkante meter terras, 8 meter hoog. Kan nog een laag ingebouwd worden. Mm -hmm. Dus eigenlijk om het als eventlocatie breder neer te kunnen zetten. En tevens kunnen we dit heel mooi gebruiken, zoals bij de max dagen Als uh, ja, in dat geval dan de Max-Stappen-Pedal Club, uh, waarin we gewoon uh, gasten en een mooi, super, ja, moet je kijken hoe mooi je hier naar races van kan genieten. En, uh, en dan komt Max ook echt even langs in de tent. Dus uh, ja, beide dus het is heel mooi voor uh, tijdens de races als hospitality unit en door het uh, jaar heen als, uh, als eventlocatie. Uh, Dan de naam is al genoemd, hè, het evenement waar, waar we voor hier zijn, uh, de Formule 1. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, voor uh, de meeste autosportliefhebbers uh, waar het hart uh, sneller van uh, gaat kloppen. Ja, ja, absoluut. En daarom zijn we ook al super trots om drie Formule F2, ja, dus twee nieuwe Formule 1 coureurs, Ricciardo en Max en ook nog Cooltart uh, hier in actie te hebben. Uh, tijdens Max Verstappen weekend en, uh, uh, uh, en uh, ja dus uh, uh, ja dat is al een begin. Ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Door juist ook die twee mensen erbij uh, bij te halen. Is dat uh, ja dat, dan moet je toch wel uh, iets, iets mee, uh, mee proberen denk ik. Nou gut, ik, ik denk uh, natuurlijk ook we hebben hele mooie partnerships uh, met Heineken, met Red Bull en met Max Stappen Management en uh, nou uit zo'n mooi uh, partnership uh, en Natuurlijk uh, dat iedereen toch dit een heel gaaf circuit vindt. Uh, met deze unieke ligging in de duin aan de zee en dichtbij Amsterdam. En die story uh, zie je dat uh, mensen hier graag komen. Ja. Uh, nog even over de invulling. Want de invulling uh, ziet er ook uh, bijzonder uit. Ja, ik denk dat eigenlijk als je uh, als Max al niet was geweest... is het echt een bizar mooi programma. Ik denk uh, en, en het WTCR met acht... Uh, Oud-tourwagenkampioen. Uh, uh, maar we Tom Coronel En nu met uh, toch een supergelijkwaardig uh, kampioenschap. Dus dat is echt gewoon uh, spectaculair rijden. En dan ook nog een keer gewone TCR Cup met 30 auto's. Ook super spectaculair. Echt... Uh... Uh, nou, Porsche Cup met uh, de Franse Porsches erbij. dus een heel dik veld aan Porsches. Uh, instapklasse, en Race, Ladies Cup. Ja, je kan het eigenlijk bij. En dan nog een keer los, alle muziek, DJs. Uh, dus, uh, ja, het is eigenlijk, eigenlijk zou ik het liefst het opknippen en uh, <lacht> verdelen over een aantal andere evenementen. Want het is uh, ja, gewoon. Uh, Be, be, dan neem ik aan dat ik ook met een trots man en een trots eigenaar uh, sta te praten. Ja, zeker. Ik, uh, ik denk dat uh, als circuit en als autosportliefhebber, wat ik uh, beide ben, uh, dan uh, kan je echt geen mooi programma wensen. En ik denk ook gewoon uh, de insteek als uh, familie-evenement, dat het heel cool is. Uh, we hebben echt voor iedereen wat, voor kinderen, voor vrouwen, voor dingen. En natuurlijk ook combinatie met de strand erbij. Uh, uh, dus nee, heel erg trots. En uh, heel veel zin in dat. Dankjewel. Jaap Koper was dat in gesprek met Bernard van Oranje. Een leuke Prins Bernard, hè, Jaap? Uh, ja, hij, uh, hij straalde wel van oor tot oor. Uh, en belangrijk is ook dat hij uh, zelf een bijdrage heeft uh, geleverd in het uh, programma. Uh, maar ja, uh, hij heeft uh, natuurlijk uh, wel zelf uh, daar. Dank je. <laughs> Dat was dus mijn koptelefoon. Uh, nee, hij heeft uh, van alles uh, ook op de achtergrond uh, geregeld... met, met het uh, nodige over het programma wat betreft Jumbo Race-dagen. Het is niet alleen uh, um, Jumbo die, uh, die daar een zeggenschap heeft... maar ook uh, de eigenaren zelf natuurlijk. Ja, leuk hoor. Ja. We hebben uh, uh, de Zandvoortse prins aan de telefoon. Ja, dat is er maar één. Joop van Nes, goedemiddag. Ja, goedemiddag heren. Hoe vind je dat, de titel Zandvoortse prins? Even, ik ben. iedereen tegen met de praten. Zeg nog een keer opnieuw, alsjeblieft. Ik zeg, je bent aangekondigd als de Zandvoortse prins. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik ook wel lichtelijk overdreven. Licht hoor. <laughs> Schiet al aardig en top natuurlijk, maar. <laughs> Joop, wat heb je voor ons? Nou ja, de basketballer hebben gisteravond gespeeld. Dat horen. Ik neem aan dat, dat jullie het al over voetbal hebben gehad. Nee, nee nog niet. Nee, ja, alleen over Telstar. Ja, met partijen niet bij, bijna niet eens over voetbal gehad? Nee, we zijn pas 25 minuten onderweg, Joop. Ja, dat bedoel ik. Het gaat de gaat toch voor. Kom op. <lacht> nee, oké. Okay. Nee, okay. De heren van de Alliance hebben gisteren hun laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Een uitwedstrijd in uh, Amsterdam tegen AMVJ. En ja, dat is uh, weer eens een keertje een grove uitslag geworden. Want het, uiteindelijk werd het 56-89. En had Niels Krabbendam 33 punten. Hopsa. Hallo. Ja. Hij heeft, uh, hij heeft het uitgerekend. Hij heeft dit seizoen 388 punten gescoord. Hij zegt, en volgend jaar ga ik voor de 400. Dus hij gaat in ieder geval een jaar door, dat is sowieso. Leuk, hè? Gisteren werd het wel, rond van de mei werd uh, achter de hand gehouden. Hij uh, heeft de uh, 12 mei een zwaar toernooi, wil ik niet zeggen. Dat toernooi met, met die senioren, we hebben het al eens een keertje eerder over gehad... ...maar we willen het graag nog wat meer uh, in de aandacht brengen tegen de tijd dat het zover is. Dat is een groot een, een, een toernooi voor uh, senioren, uh, ja... Um, Oudere topbasketballers, laat ik het zo zeggen. Echt topbasketballers, het Nederlands team, hoog gespeeld, dat soort dingen. Jongens in Amerika gespeeld hebben, komen allemaal naar Zandvoort toe en hebben op 12 mei een grote nooi. En daar doet Ron ook aan mee, in het team van de Lions. En, maar die werd dus uh, achter de hand gehouden, die heeft niet veel gespeeld gisteren. Heeft ook niet veel punten gemaakt. Maar daar staan er weer andere jongens op die, die uh, de 12, 14, 15, 16 punten maken. Onder andere Jaap van de mei eh, met zijn snelheid, heeft gisteren 18 punten gemaakt. Er zijn er nog wel een paar voor het zijn doen in ieder geval. Even Ketman, die eigenlijk misschien eh, eh, drie, misschien vijf punten scoort in de wedstrijd, had er 13. En dat is zo leuk dat als er eentje niet presteert of presteren kan, of eh, aan de kant gehouden wordt, dan staat een ander op. En eh, ik sprak Niels Krabberdam vanochtend. Hij zei: het was zo leuk spelen. Eh, ze wisten hem allemaal te vinden. En ik scoorde het bordjes, zegt hij dan. En ik zeg maar, Niels, dat heb ik je ooit geleerd. Daar is dat bord voor. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij <lacht> wilde dat wel eens vergeten. En uh, gisteren ging het dus wel goed, gelukkig. Uh, van morgenavond uh, spelen de dames hun ene laatste wedstrijd. Morgenavond in de Kennermer Sporthal. En ik Kennemer moet je In de Korven Sporthal. Zeven uur, hè? O, acht uur. Oh, acht uur. Acht uur is dat. Mm -hmm. Acht uur is dat geworden, ja. En ze uh, spelen komende zaterdag hun laatste wedstrijd. En uh, dat is dan ook thuis... En die staan nu op de derde plaats. Prachtig mooi. Uh, en dat is eigenlijk boven verwachting. Ik heb het al eens eerder gezegd. Een nieuw team. Een nieuw team in opleiding. Drie spelers is dus nog nooit gebaas gebald. En die zijn nu heel erg uh, goed bezig. En die pakken het echt helemaal goed op, die dames. En uh, ja, de dus derde plaats vind ik voor Rick Popper vind ik geweldig prestatie. Absoluut. Joop, geweldig verhaal weer. Je bent een blij mens, merk ik. Ja, ja, ja. Ik heb helaas nog geen contact kunnen leggen met Jaap Bleker... de trainercoach van de, de van de hockeyers. Ja. Die spelen in voorhoud. Die moeten nog uh, met vandaag mee zeven wedstrijden. Dus dat seizoen duurt nog wel even. Uh, ik heb het even nagekeken. 17 juli is mijn laatste wedstrijd. Dat duurt nog wel even. Dat duurt dus, uh, even nog. Dat ja. kunnen we nog eventjes meenemen. Zo gauw je het hebben. bel ons even in, Joop. Die uitslag. Ja, ja prima ga ik doen. Als ik, als ik wat weet, dan komen jullie het ook te horen van mij... Tot vijf uur de tijd. Ik kan vanaf uh, half drie niet meer bellen of gebeld worden. Want dan zit ik bij het jazzconcert uh, in de Kocht met uh, uh, Scott Hamilton. Ik ben nu bezig met culinaire rondjes stand. Uh, geweldig genieten. En uh, ik heb al hele mooie dingen gezien en gegeten. Uh, en volgend jaar is het echt aanbevelenswaardig om dat ik hier te gaan doen, Henning. Absoluut. Nou, Joop, uh, heb je nog nieuws over Zandvoort gisteren? Speelde gelijk met 2-2 bij Muiden? Ja, uh, twee rode kaarten voor Zandvoort. Ja. Voor de keeper, je, hoe kan dat nou? Door welke speler onderuit gehaald? Nou, dat, ja, nee, dat klopt niet helemaal. Uh, nee, dat krijg ik van Ted te horen. Oké, oké. Er was inderdaad wel een, een, een, een duel. Uh, hij, hij stond vrij voor zijn goal uit. Maar wat ik begrepen was het meer uh, ook uh, de reactie daarop. En uh, de ander was volgens mij Patrick Koper, zeg ik dat goed? Nee, Paul Koper. Oh, Paul, oh. sorry. van der Hoort. Paul van der Hoort, de inderdaad. En die schijnt de een. Uh... gehad. En die heeft verkeer, helemaal verkeerd gereageerd op een elleboogfoto die ik kreeg. Ja, op, met de hij de het een kopfoto. Dat is een bewuste. Nou ja. Nogmaals, namens dit. <laughs> als het, dan lig ik in commissie. Zandvoort kopie. Een elleboog. En uh, hij reageerde er verkeerd op. Dat is natuurlijk niet goed te praten, maar wel. Ik uh, kan het wel begrijpen. Ja. Als er niet voor gefloten wordt, is er volledig, uh, kan ik er helemaal mee inkomen. En, uh, maar ja, dan speel je 2-2 en dan heb je sinds uh, 14 oktober, want dat was de laatste keer dat Zandvoort uh, uit tegen stormvogels verloor, uh, puntenverlies. Dus uh, vanaf 14 oktober uh, nu één keer met twee punten laten liggen. Ik vind het een prachtige prestatie. In uh, je een punt uh, in de rust gewisseld, wegens een blessure? Ja, die was al geblesseerd, licht. Ja. Die was vorige week al te, bij, bij de wedstrijd tegen de Militer Helft al. Overigens, dat is een aanvluiting geweest, dat is echt niet normaal. Ja, daar hebben we het over gehad, Joop. Ja, dat was verschrikkelijk. Maar oh, goed, ja. um, die was al geblesseerd toen. En uh, ja, het is niet meer nodig. Uh, Sans, het is al kampioen, dus geef die jongen rust. Laat hem lekker zijn blessure uh, uitzitten. En dan uh, is hij uh, straks weer uh, gebruikbaar. Misschien wel in het uh, zaaltoernooi, wie weet. Leuk. Want het gaat er ook eraan komen natuurlijk, hè. Het van, zaaltoernooi. van Joop van Es gaan we naar Leon van S. En dan gaan we praten over golf. Joop, dankjewel. Tot vanmiddag. Joop, bedankt. Mooie dag vinden. En dan dat als je het weet van hockey, dan horen jullie het ook. Oké. Okay. Gooi. Ja, dat was uh, Jovenes. Maar we moeten eerst even uh, kijken of er uh, nog wat, uh, wat dingen bruikbaar zijn uh, wat microfoons uh, betreft. Maar dat gaat, Bijl, uh, gaat ja. nu wel goed uh, komen. Ja, nee. Uh, dat is, uh, ik zit al even te kijken. Want vier uh, mensen en uh, wat zeg ik? Drie microfoons en vier mensen, dat wordt een beetje lastig. Maar goed, uh, het gaat, uh, gaat goed. Leon, welkom. Ja, het, goedemiddag. Uh, golven in Zandvoort wordt steeds populairder. Inderdaad, dat mogen we rustig zeggen. En eerlijk gezegd, het gaat ook best goed. Ik, we hebben vorige week al even gesproken met uh, de man-coördinator... Man, en de teambaas van Zandvoortse 1 van de golfclub, de Duns. Na nou, Afgelopen week weer met een klinkende overwinning. 6-0 op de Kivieten, uh, Dus nog met één wedstrijd te gaan... staan ze ontzettend stevig aan de kop. Dus dat, uh, zoals we al zeiden, richting kampioenschap. Zandvoort 2... Gaat in feite ook heel goed. Ook van de week weer 4-2. Nu onbedreigd op de tweede. Maar wellicht dat ze nog wel wat verder kunnen komen. Kijken we even naar de Kennemer. Bij de Kennemer is het wat lastig om daar alle teams te gaan benoemen. Want het zijn er nogal een hele rij. Wilt u het volgen dan is het heel handig om te gaan naar ngfcompetitie.com. Daar vindt u selecteer Kennemer. U vindt alle teams en u kunt heel goed kijken wat de stand is. Kennen nummer één bij de dames, vandaag spelend op de Amsterdamse Old Course... doet het goed, eerste in de pool. Kennen maar één heren, 36 holes, vandaag tegen Haarlem en Meer... één, bij winst, heel stevig aan de kop. Um, ook bij de wat oudere spelers uh, gaat het heel goed. De dames, senioren, die uh, staan toch ook wel stevig op de eerste plaats... dus uh, fantastisch allemaal. Heren, oudjes, uh, zullen we maar even denken, de heren senioren... helaas staan nu vier in de pool van vijf. Moeten gewoon deze week winnen en dan is het helemaal veilig voor ze. Een ander nieuws is natuurlijk dat uh, Joost uh, Luiten deze week weer begonnen is aan de Europe European Tour... Hij is een paar weken eruit geweest door een polsblessure. En ik moet zeggen, hij is fantastisch teruggekomen. Hij staat nu op dit moment gedeeld negende. Hij is bij de derde hole, speelt paar, heeft min vier. En als je gewoon kijkt naar de, de, degene die nu vooraan staat, helemaal op één staat, dat is min zeven. Dus er liggen nog heel wat mogelijkheden om een hele hoge positie voor Joost dit weekend. Um, nou, dit zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Nog even heel snel genoemd dat onze zuiderburen... D3, Pieters en Koolzaart het eigenlijk ook best wel redelijk doen. D3 zeker, min 4. Pieters nu even wat minder, plus 3. Dus die zakt een beetje en Koolzaart, ja, dat lukte deze week niet. Maar het is wel mooi dat België met drie man in de top meedraait. Leon, wanneer is hier de strijd om het groene jasje... Uh, de strijd in het groene jasje, dat is de Zandvoort Masters. Ja. En uh, die wordt volgens mij gespeeld op de kleine baan, want die organiseren dat. En dat is, als ik het zo uit mijn hoofd weet, 7 juli. Maar de datums, uh, de details zijn nog niet uh, helemaal 100% bekend. Hoi, hoi, maar hoi. Het, het is een hele leuke wedstrijd. Ja, dat, wel. dat is het zeker. We horen het volgende week graag van je. Ja, ik zal is. even gaan bellen en erachteraan gaan. Ik ga even met u naar uh, luik Bastenaken luik want daar is een kopgroep van uh, negen man. En die negen man die, uh, hebben die, die, kop, die kop al snel genomen. Uh, de voorsprong wisselt van twee naar vijf, naar zes, naar vijf. En dit zijn de namen. Vliegen van BMC. Bognis van Wandgroep Cobert. Warnier van WBA Aqua Protect. Van Gompel, Sport Vlaanderen Balwaze. Pérez van Covidis, Oerselin Directe Energie... Vachon Fortunéo, Christian en Casper Pedersen Aqua blue. blue, moet ik zeggen. Nou, die, die gasten die hebben dus die, die voorsprong die ongelooflijk wisselt. Uh, ze moeten nog 145 kilometer rijden. En hoor goed wat ik zeg, het begint te regenen in de koers. Vorig jaar hadden we dik sneeuw. Nu is het regen, terwijl hier de zon heerlijk nog aan het schijnen is. De kopgroep heeft iets minder dan vijf minuten voorsprong. En langzaam wordt het verschil steeds kleiner. ZFM Sport Live, ook met muziek. Ja, dat was uh, Billy Idol. Want anders dan uh, gaan we. Er dat, is, dat is heel leuk als we. Een, dat is even beschrijven voor de mensen thuis die dan op een gegeven moment uh, denken: van waarom uh, wordt er niks gezegd? Uh, uh, ik heb altijd geleerd dat je nooit met een volle mond moet uh, praten. Dus dat was. Uh, dat je, je redt me, uh, Jaap, dank ja. Je. Ja, is goed. Want ik wilde alleen even vertellen dat we heerlijk aan de aan koek zaten de van, van Celeste Koster. Die is dan zo lief. Ze is een verslaggever vanmiddag bij oh. Allianz tegen VWA. Alzebroek. Ze is dan zo lief om hier naar de studio te komen... en ons te verwennen met zalige, verse, gevulde koeken. Mooi, je kan het toch niet hebben? Nee, maar het uh, <laughs> is prima natuurlijk. Maar het uh, gaat ook een beetje informeel met dit, uh, met dit programma. Moet voor de kunnen, thuis. Ja, dat moet ook kunnen. CFM Sport Live met vanmiddag... VSV Coping Boys, United Davos Schoten... Bloemendaal tegen Wijk aan Zee... Allianz VVH Welzerbroek... RCH onze gazelle, Geel Wit Kismet en BSM HBC, allemaal in samenwerking met de verslaggevers van Voetbal in Haarlem, de mannen van Martijn Prinsen. Wat een lijst, Martijn. Mooi. Lekker man. Dit is toch heerlijk. Ja, daar hebben we het uiteindelijk natuurlijk allemaal voor gedaan. Um, zullen we het hebben over, uh, over gisteren, Hen? Ja. Jij bent zelf bij HFC geweest, hè? Bij, uh, helemaal uit bij de uh, Kozakkenboys. In 37 seconden lag de bal in het Kozakse netje. Ja, dat heb ik gelezen inderdaad, ja. Uh, we hebben vanmiddag hebben we nog uh, Wessel Boer aan de, aan de telefoon. Uh, wat mij betreft de uitblinker. Eén van de uitblinkers. Uh, nou ja, sterker nog. Wat mij betreft gewoon de uitblinker van dit jaar. Ja, uh, helemaal eens. Uh, Trouwens, die hele verdediging. Hè? Ik heb het ook in het verslag uh, geschreven over de wedstrijd van gisteren. Die verdediging is voor mij de beste verdediging. We hebben het niet de minste goals tegen. Maar het is wel de beste verdediging van de hele tweede divisie. En daar komt niemand door. En ik zal je vertellen, die spitsen gisteren van... van, van Claude Zakkerbosch, mag het bijna niet zeggen. Ik zat al te wachten. <coughs> maar die, die, die zijn echt gevaarlijk. Die zijn echt goed. Ja. Maar de manier... En Ted, Ted Verdonkschot verdient alle complimenten... Want die heeft ze bestreden met de tactiek die zij hier in de thuiswedstrijd gebruikten. En daardoor met tweeën wonnen. Hij zei, we gaan dezelfde tactiek spelen als zij bij ons. Wij kunnen dat. We kunnen het misschien zelfs wel beter. Nou, dat bleek gisteren ongelooflijk goed. Ja. Maar voor de rest heeft ja, zij maakten de dienst uit. Zij waren op de helft van de AFC. Het was een tegenvallende wedstrijd daardoor. Maar ja, als je met de, de volle drie punten naar huis gaat... Een lekkere terugreis. En ik heb begrepen dat de, de, de grote vrachtwagens... met bloemen en haring vanuit Katwijk... onderweg zijn. Want die had een off tegen de treffers. Dan stonden ze bijna nog maar één punt voor. Ja, wel met een uh, wedstrijdje nog minder. He. Jawel, maar toch. Ja. Uh, dus die moeten hartstikke blij zijn met... Uh, we moeten nog naar Katwijk, dus wees vriendelijk straks, jongens. Dus jullie ook kampioen zijn. Nou, laten we daar straks met, met wissel even verder over, ja, over praten. Hoe ging het met de HFC zaterdag? Ik heb geen flauw idee. O, ja. Ik, heb Ik zat in de auto. Je en, hebt met uh... 7-1 gewonnen van Uno. Oh, mooi. Vier keer uh, uh, Lucas Verstraten. Nou, we gaan... Vier, dus die staat nu bovenaan. Uh, ja, natuurlijk staat die bovenaan. Ja. Hij stond al bovenaan. Nou, laten we zo met Matthijs Meulman de elftalleider even gaan bellen. Die gaat naar HBC vanmiddag. Uh, naar BSM HFC... Hij is ook bij een jeugdtoernooi geweest. Dus erg interessant met heel bekende en goede clubs. Dus uh, zo gauw we die te pakken kunnen krijgen. Hallo Matthijs Mulman, doe je telefoon eens aan. Ja, inderdaad ja. Nou goed, uh, ja, we, hebben, we hebben een vol programma natuurlijk. En we uh, hebben ook heerlijke muziek. Want daar is ZFM Sport Live ook goed in. Ja, er uh, is ook een uh, dame. En, uh, dus, ik zeg niks meer.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 Overdrive, pushing every button that she finds She's really got your motor running high And you know she's taking over your body You can your fingers over her skin You can really feel your temperature rising She's giving you a system overload Soon you're gonna need a circuit re All I'm adding Cause there's nothing you can do All I'm adding Boy, she's taking over you All I'm She's taking over you, automatic, when you look into her eyes, automatic, boy she's got you hypnotized. Bijna tien voor twee hier bij Zivum Sport Live en dat was Elisee, zo heet zij, en Automatic heet dat het nummer. We, ja, gaan, ja. Even een, we gaan een test doen, ja. kijk, kijk, kijk of de lijnen naar de buiten werken. Ja, maar die zijn wel belangrijk <laughs> hè, we hebben er zeven vanmiddag. Dus. Justin Luijten, goedemiddag. Hey jongens. Hey, we hadden een goed idee, wij denken van we gaan even kijken of de, de lijn het goed doet. Uh, maar ja. kunnen we meteen een vraag stellen hoe het uh, gisteren was uh, bij, bij Muiden. Nou, kan je weten niet vragen denk ik. Wat zeg je nou? nou kan je weten niet vragen. voor <lacht> <lacht> <lacht> hey, 2-2, hè, dat hadden we het net al even over. Ja, je weet dat, uh, dat als je naar Muiden gaat, de last lastige wordt. En, uh... Ja, je je, nou je de... zit de veel te aan. ver van je microfoon af, uh, Justin. Ja, ik heb hem echt aan mijn oor zitten, dus dat is... niet je moet bij je moet voor je mond nu, zitten. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu is het bij de eerst. <laughs> nu is het beter, ik ga even uit de wind ja. Ja. Uh, je, je weet dat je naar Muiden gaat, dat het al wat lastig wordt. Hè? Slecht grasveld, ploeg uh, uit Muiden. Ik speel er nog ergens voor. Ja, en vanaf het begin van zeg je bij ons eigenlijk wel een nippel dat het niet heel scherp stond. Nee. Uh, goed, dan kom je wel 1-0 voor. Ik ja, heb wel een beter vastspel, maar ja, het, het, het blijft gewoon een lastige wedstrijd daar. En, uh, ja, het einde van de wedstrijd verliezen we nog, nog eens kop een beetje. Ja, dat is in deze fase ook helemaal niet nodig. En eindelijk nog met negen man ook. Ja, uiteindelijk een, een, een, een vrij zure middag, begrijp ik dat goed? Slechte beurt. Ja, weet je, ik heb je sportieve plicht om het gewoon te winnen, wat je echt heel al doet. En uh, ja, je speelt 2-2. Twee niet een aardige ploeg hoor, Hermuiden, want ze speelden best aardig voetbal. Alleen jammer, op deze manier, met twee rode kaarten op het einde, is, uh, moet ik zeggen dat de zich ook een klein beetje de weg kwijt. was ja, eh, Vorig jaar eh, verloor je daar toch? Ja. <laughs> ja. Daar wil ik toch graag aan herinnerd worden. Hey, mag ik je er nog ergens anders aan herinneren? Nou, mag ik hem ook iets vragen? Ja? Heb jij nog iets bijzonders gedaan gisteren? Ja, dat, daar wilde ik me aan herinneren. Heb <laughs> ik gisteren nog iets bijzonders gedaan? <laughs> <grijals> uh, ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. We, we kregen iets door van een, een etje, een eigen doelpuntje of zo. Oh, nou ja, kijk, uh, die aanval over rechts komt op mijn kant en die dan een voorzetblok, en die, uh, ja, die ging via mij voor het Dus ja. ja, Of het dan een etje is. Ja, ongelukkig, die, ongelukkig. ongelukkig. Ik ben niet dat bewust, ja. Je hebt gescoord. Ja, Annie. <lacht> hoe was de heenweg heen naar nou, er... <lacht> <lacht> verschrikkelijk! En die was een beetje verdwaald er, voor de meeste thuis. Nee? Ja, ik heb uh, 300 kilometer gereden gisteren. Mann, man, man. Via Polen. Ja, via Polen, maar ik heb wel genoten hoor. Hé, hey, lekker gewonnen ja, daar. Even. Hey Jus, waar ben je vanmiddag? Ik ben uh, op dit moment bij uh, RCA Onze Gezellen. nummer 8 en de nummer 9. Ik sta voorbij, ik probeer niet heel veel meer het spel En misschien. Uh, Geef dat juist een open hartstijl. Juist, dat zou uh, leuk zijn. Je hebt, je hebt lekker weer gelukkig, hoop dat het blijft. Heerlijk weer. Dacht ik ook, dacht ik ook. De laatste dag, Jürgen, geniet er maar van. Zo, doe ik zeker, ik spreek jullie straks. Ik spreek Tot straks. Hoi. Hoi. Goed, ja, weer uh, muziek uh, van de heren van Tears for Fears. Ja, yeah, we gaan hem even, weer even half afbreken. Want, uh, er zijn uh, zaken die uh, de aandacht uh, verdienen. Dus het woord is uh, even aan uh, Martijn. Dus. Nou nee, met, uh, mag, mag modern... ik hier even iets over luikbasten? Mag ik Mag ook? Nog 130 kilometer. De komgroep houdt zo'n 4 minuten over van de voorsprong die maximaal 6 minuten was. Dit zijn nogmaals de 9 namen. Vliegen, Warnier, Van Hompel, Bonny, Perez, Ursula, Vachon, Christian en Casper. Pedersen, Martijn. Zo, aardig lijstje weer, hè? heel ja. goed. Mooi ook altijd met dat uh, actie, leef je altijd helemaal in, hè? Lekker is het, hè? <laughs> Blijft lekker, jongen. Hey, we hebben en Mulman aan het telefoon. Goedemiddag, Matthijs. Hé, hey, Martijn, hoi. Mm. Jij hebt uh, gisteren met, uh, met jouw uh, HFC zaterdag uh, gevoetbald tegen UNO. Absoluut, ja. Dat was, een, uh... nou, dat was een draak van de eerste helft, laat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. <laughs> uh, 1-0 achter. Uh, Wat? Af, uh, 20, strafschop. Dus het werd 0-1 voor Uno. Nou ja, dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Dus is alle, alle gezichten, natuurlijk, één kant op. En uh, we kwamen gelukkig 1-1 uh, met rust. Na nou, een donderspiek van Jeroen. Nog wat, uh, ja. Wat verkeer, wat mondeling verkeer op en neer. Met, met, van de mannen, natuurlijk. Van hoe het nu wel moet. En uiteindelijk, uh, ja, wonnen we met 7-1. <laughs> dus. Gelukkig, maar. Uiteindelijk een. Uh... Een, een, een lekkere overwinning met uh, nog drie finales uit mijn hoofd en uh, nu nog te gaan, hè? Ja, we, krijgen, uh, nou, we zijn nu twee weken even rust. Dan krijgen we hoofd erop uit. Dan DSK thuis en SVI uit. Dat zijn niet de allersterkste ploeg, toch? Nee, precies. En uh, wat grappig is, want als, we, als het zo blijft tot het einde van het seizoen... dan is de laatste competitiewedstrijd Haarlem-Kennemland tegen Heijs... en wij tegen SVI. Dus uh, ja, we hopen natuurlijk dat het ervoor al een beetje beslist is. Ja. Maar mocht het echt op de laatste zaterdag aankopen, ja, dan kan het best nog wel eens een, een hele leuke, spannende zaterdagmiddag worden. Zeg. Ja, want Heijs heeft weer ja. toegeslagen ook, hè? Uh, is won gisteren met 6-0. Van Geelwit, de hele nummer laat. Ja, en? Tegen Geel Wit en wij met 7-1. Dus in doelsaldo uh, blijven we ook voor en de punten ook. Dus wat dat betreft, uh, alles in eigen hand. Ben je een blij mens? Absoluut. Geloof je erin? Ja, absoluut. En heel toevallig, ik sta nu naast Erik bij BSM. Ja. En oh, die hebben we zo meteen telefoon. Precies. En ik kwam net even uit Fortuna Wormerveer, want dat speelde ons tweede, jong AC. Uh, ben ik iets eerder weggegaan, dus we stonden met 5-1 voor. Dus dat was ook uh, wel even noemenswaardig. Het was een geweldige uh, goal van uh, Franklin Lewis. Dus, oh, lekker. Jullie gaan nog steeds voorspellen. Ik kon je gewoon trillen. Het uh, was een echt geweldige goal. mooi. <laughs> <laughs> <laughs> hey Matthijs, uh, je was ook nog mijn jeugdtoernooi. Nee, dat dus ging niet door, Henny. Oh, dat ging een niet door. Ik heb allemaal ietsje veranderd vanochtend. Want je zou allemaal dus bekende sporters zien. Ik ben voor me Bormerveer gereden om een uur of uh, elf. Ja, ja, ja. Nee, leuk, man. Ik heb nog tweede zien. Juist. Maar nou. er is een variant voor, dus ik denk dat het wel uh, een, een dikke, ruime overwinning gaat worden. Maar ja. kun je mij ook uitleggen wat jij bij BSM HBC doet? Gewoon supporter. Ja, of ben je weer aan het loeren voor spelers? Nee, nee, nee, nee. nee ik zal net Bram vragen geven. Dat, dat is natuurlijk onze key, oude keeper uit de jong HV, natuurlijk. ja. Maar voor Brammetje vind ik dit een te laag niveau, eerlijk gezegd. Maar ja, hij speelt volgens mij met, uh, met veel vrienden, dus dat betreft is dat ook belangrijk natuurlijk. Ja. Dus nee, ik ben gewoon een neutrale supporter, niet. Mijn... Heb, jij, heb jij het verhaal van Tom Box gehoord? <laughs> wat zeg je? Heb jij het verhaal van Tom Box gehoord? Nee. Tom kreeg ja, dat vorige kom, week tegen AFC ja. in de laatste minuut een ongelofelijke schop op, op zijn knie. Voor de duidelijkheid en ja. voor de luisteraars, de, de, de, de, de eerste keeper van het koninklijke HV... Ja. Ja? Die, uh, dat, dat bleek dat daar zes hechtingen in moesten. Oh, jeetje. Een van die hechtingen is gaan ontsteken. Dus hij zit oh. nu aan de antibiotica. Oh. Zes hechtingen in zijn knie, jongen. Schrikkelijk. Jeetje. En dan moet hij oh, dinsdag mogen wellicht die hechtingen eruit. En dan hoopt hij dat hij ook van de antibiotica af kan. Okay. En weer snel kan keepen. Maar voorlopig is hij buitenspel. Nee. We hebben een 40-jarige reserve. Dat vind ik wel bijzonder, ja. een keeper die buiten spel staat. Ja, maar een 40-jarige reserve die de sterren van de hemel keepte. Ja, geweldig. Ik zag ik samen wat ik even op Fox, maar een aantal reddingen van Gerard. Dus echt, eh, Niet waar. normaal, man. Echt een hele belangrijke punten werken dan, hè, Henny? En weet je wat dan het leuke is? Tom Boks is dan zo blij, en dat laat ja. hij dan ook weten. Hè? Dat dat, uh, <laughs> dat de keeper die hem vervangt ja. gewoon. Hij zegt: ik kan gewoon rustig op de bank gaan zitten. Ik weet dat hij van grote klasse is. Heerlijk is dat. Echt een teamspeler, hè? Ja. ja, ja super. Absoluut. Nou, tot straks. straks. Even genieten, dus. Ik, uh... Tot straks, doe Erik de groeten. Dat zal ik doen, Henny. Tot straks. Daai, jongen, Dag jongen, hoi. Dag.